Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Oekraïne en Turkije hebben met elkaar overlegd over de graandeal. Na het telefoongesprek zei president Zelensky dat de landen zich samen gaan inzetten om de overeenkomst te herstellen. Rusland stapte maandag uit het akkoord en heeft de afgelopen dagen raketten afgevuurd op graanopslagplaatsen in Odessa. Van daaruit werd graan over de Zwarte Zee vervoerd. In de Italiaanse stad Padua zijn geboorteaktes aangepast... naar aanleiding van een wet van de conservatieve regering. Daardoor staat standaard alleen nog de naam van de biologische ouder op een geboorteakte. In Padua zijn nu de namen van 27 lesbische moeders uit geboorteaktes gehaald. Dat zijn de partners van vrouwen die het kind hebben gekregen. Zij hebben door de wijziging minder rechten... en moeten toestemming vragen voor alledaagse dingen, zoals het kind van school halen. De Britse band The 1975 is tijdens een optreden in Maleisië van het podium gehaald nadat de zanger de bassist op de mond had gekust. Ook had de zanger felle kritiek op de anti-LHBTI-wetten in het land waar homoseksualiteit verboden is. The 1975 was de hoofdact op een festival. De organisatie zegt dat het optreden is beëindigd omdat de band zich niet aan de voorschriften hield. Aan de oostkust van Uruguay zijn de afgelopen dagen zo'n 1300 dode pingwings aangespoeld. De oorzaak is niet duidelijk, maar het gaat in elk geval niet om vogelgriep. De dieren hadden niets in hun maag en hadden ook geen vetlaag. Mogelijk was er niet genoeg vis te eten voor de dieren door overbevissing. Het gebeurt wel vaker dat er pingwings aanspoelen in Uruguay, maar niet in deze aantallen. Op het WK voetbal heeft de VS met 3-0 gewonnen van Vietnam. De Amerikaanse vrouwen zijn titelverdediger en zitten bij Nederland in de pool. De oranje vrouwen spelen morgenochtend hun eerste wedstrijd van dit WK tegen Portugal. Het weer. Veel bewolking met vooral in de middag buien. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het RMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zo, prachtig uh, nummertje van uh, Elton John en Ross Stewart en daarmee gaan we weer een uh, programma van Goedemorgen Zandvoort in. Uh, en we hebben een redelijk vol programma. Uh, we gaan eerst praten met uh, wethouder Lascaré, die zit al tegenover me. Welkom over de toeristische visie tot 2040. Daarna uh, krijgen we een primeur, want Carine Vere gaat uh, live uh, met haar reporter set op pad... Uh, en dat gaat twee keer uh, uh, gebeuren, dit programma. Eén keer in het eerste uur, één keer in het tweede uur. En ze gaat uh, onder meer bij de reddingsbrigade en bij Juttersgeluk uh, langs. Uh, mocht u denken, van nou, ik heb ook wel wat te melden, wat, wat meer mensen eigenlijk uh, moeten weten. Uh, en, en, en, ze, en ze moeten een keer langskomen, dan, uh, dan kunt u een mail sturen naar redactie. En dan uh, gaan we kijken of uh, zij misschien uh, langs kon. Dat zou wel leuk zijn natuurlijk. We gaan praten met uh, Birgit van Eigen later in de uitzending over het uh, uh, wapen live op het gasthuisplein vanavond. We hebben Roy Hiers aan de lijn van de organisatie Dus Grand Prix over het uh, mobiliteitsplan tijdens het Grand Prix weekend. Er was een uh, bewonersbijeenkomst uh, die nog niet erg druk bezocht werd afgelopen uh, dag maandag. Uh, en dan aan het einde van het programma, vanaf half twaalf, uh, als het goed is, gaan we praten met Ria Valk. Uh, zij heeft een nieuw nummer geschreven over uh, de F1 in Zandvoort. Zandvoort F1, ja, zo heet het ook volgens mij. En uh, we gaan uh, praten onder andere over dat nummer en haar tijd in Zandvoort. Ze heeft zo'n tien jaar in Zandvoort gewoond. Oké, okay, we gaan beginnen dus met uh, Wethouder Carré. Er is een uh, toeristische visie gepresenteerd. Uh, uh, tot 2040 gaat dat zelfs. Dat is een hele tijd, dat is 17 jaar. Er kan een hoop gebeuren in 17 jaar, hè, Las, denk ik? Ja, zeker. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, ja, inderdaad. Er kan een hoop gebeuren in 17 jaar. Er kan een hele hoop gebeuren, zeker in de gemeentepolitiek, natuurlijk. Ja, in de gemeentepolitiek, maar ook in de wereldpolitiek. En uh, misschien praten we al Russisch tegen die tijd. Ja, je weet het niet, ik hoop het niet, maar. Nee, was een... Maar goed, in ieder geval, uh, uh, wij gaan verstandig voor een uh, geweldig uh, uh, toeristisch mooi dorp maken. En ik zal even uh, uh, zeggen wat we gaan doen. Hè. Dat haal ik dan uit dat, uh, die visie. Gasvrij, sportief en jaar rond aantrekkelijk. En een levendige en vitale badplaats met aansprekend en kwalitatief voorzieningeniveau. Nou, dat zijn ronkende teksten. Als we dat voor elkaar krijgen zou het heel mooi zijn natuurlijk. Dat gaat gebeuren. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Ja? Ja, nee, ik, ik ken dit dorp al... Uh, even rekenen, ik ben nu 40. Ik woon hier sinds mijn tweede, ach, 38 jaar. Uh, dit is een dorp waarvan ik uh, verwacht dat we hier met z'n allen achter gaan staan en zorgen dat deze doelen en ambities gezamenlijk behaald gaan worden. Ja, want iedereen moet meedoen natuurlijk daarvoor. Hè? Ik bedoel, uh, uh, je kan ook overlast hebben, maar uh, de mensen moeten wel enthousiast zijn om dat, uh, um mee te gaan doen. Hè? De ondernemers en uh, ook de inwoners natuurlijk. Ja, kijk, dit stuk, de, de toeristische visie, hebben we nu het concept van liggen. Er gaat nu de inspraak in. En uiteindelijk, in verwachting is rond december... wordt het door de gemeenteraad vastgesteld. Maar het is natuurlijk niet een stuk van de gemeenteraad. Het is geen stuk van het college van mij als portefeuillehouder. Dit stuk is... Wij zijn de penvoerder, noem ik het maar even. Maar dit stuk is tot stand gekomen door middel van participatie. Ja. Door wat, wil... wat willen de inwoners, wat willen de ondernemers... Wat willen wij als gemeente? En daar is dit stuk door tot stand gekomen. Door verschillende participatiemomenten. Door enquêtes die we onder inwoners gehouden hebben. Waar behoorlijk voor begrippen op gereageerd zijn. Uh, is 1100 reacties, zeg ik even. 1100. Uit hun, uh, Dat is behoorlijk, hè? Uh, ja. We hebben klankbordgroepen gehad waar uh, inwoners in gezeten uh, hebben, waar on ondernemers in gezeten hebben. We hebben diepte-interviews gehouden en we hebben een inwonersinformatieavond georganiseerd. Ja. Uh, toen de, de resultaten van de inwoners enquête bekend waren. Dus we hebben daar grofweg de resultaten gepresenteerd... en met elkaar het gesprek aangegaan. Want wat vinden we hier nou van? Ja. En door dat samenspel ja, hebben wij als penvoerder... noem ik het nog maar even... Ja, hebben wij dus al die, die, die meningen en belangen samengevat. En daar is deze concept tekst uitgekomen. Ja, een visie, hè? Dat, dat, dat zegt het al, dat het uh, nog aangepast kan worden in de loop van de tijd natuurlijk, dat moet ook bijna wel, want er kunnen zo, sommige dingen kunnen niet en een uh, dingen wel natuurlijk, hopelijk. Ja, ja aan de, de, deze visie, als die in december vastgesteld uh, wordt, zit een actieagenda. Uh, vast. En dat is een actieagenda waar we echt wel naar die tip op de horizon in 2040 kijken. Want dat is de visie die we hebben. Maar gedurende de periode tot 2040 moeten we een aantal keer de thermometer erin steken. En zeggen met de, de toeristische visie naast ons moeten we in de uitvoering, want het is een actieagenda, dus een doel, uh -huh. uh, moeten we nog dingen bijstellen. Dus sterk. Telkens moeten we onder zoveel jaar gewoon met z'n allen weer de thermometer erin steken. En kijken kijk, van waar moeten zijn. we die weg, die, die weg gaat gewoon door, maar waar moeten we toch even bij sturen. Was ja. ik het nou goed dat er uh, momenteel al 5,3 miljoen dagbezoekers zijn in een jaar? En 1 miljoen verblijfstoeristen is ja. dat op dit moment hè? Ja, klopt. Ja. Ja, dat wel, zijn de, de, de data, de ja, gegevens van u. En dat is alleen maar stijgend hè, geloof ik? Ja. En waar gaat het heen dan? Je kan moeilijk. 10 miljoen dagbezoekers herbergen of kan dat wel? Nou ja, dat zijn keuzes die we hierin uh, maken. Hè. Maar er is een onderzoek van de provincie Noord-Holland in, uh, in 2022 geweest. Uh, waarin geconcludeerd is dat tot en met 2030 er 30% meer bezoekers... Uh, ...in Noord-Holland gaat plaatsvinden. En dat verspreidt zich natuurlijk wel. Maar ja, in Noord-Holland, als je het over een toeristisch badplaats hebt... ...dan zet ik Zandvoort wel op nummer 1. Ja, dat geloof ik graag. Ja, want uh, het is een hele bekende badplaats. En uh, nummer 1 blokplaats sowieso in Noord-Holland natuurlijk. En misschien wel van Nederland. ze weten het niet, hè. maar uh, Scheveningen hebben we natuurlijk ook nog. Naar mijn mening zijn wij nummer 1. Laten we dat uh, laten we het daarop <laughs> houden. Helemaal, helemaal, helemaal, goed, helemaal goed. De vorige toeristische visie was uit 2017... Uh, Um, wat was dat voor visie dan? Uh, dat is dus zes jaar geleden. Uh, he, die, die dateert uit uh, 2017. Ja. Wat, wat misten miste we daarin dan? Nou, ik weet niet of we daarin dingen uh, uh, misten. Maar in 2017 zaten we naar mijn mening in een hele andere wereld. Hadden we misschien de data nog niet die we nu wel uh, uh, hebben. Uh, want er is sinds 2017 natuurlijk een hele hoop... Gebeurt. En we zien onder andere door de, de coronacrisis die we hebben gehad. Zien we wel het toerisme veranderen. Uh, en nou, ik zeg niet dat het door de corona komt. Want daarvoor zagen we, die als je nu terugkijkt. Zag je die cijfers ook wel lichtelijk. Maar de corona heeft het wel een behoorlijke boost ge, ja, ja. gegeven. Ja, dat betekent gewoon uh, uh, dat we nu weer even gekeken hebben van, ja, we hebben nu even echt diep de thermometer erin gestoken en gezegd, nou, laten we die toeristische visie nou herzien, actualiseren, om te zorgen dat we de komende jaren er gewoon weer goed tegenaan kunnen met z'n allen. Ja, ik heb het een beetje gescand, hè, want om alles te lezen... heb je bijna een dag nodig, zo ja. beetje, Het is een flink stuk. Maar uh, er zijn een paar pijlers, volgens mij. Dus het verbeteren van het evenementenaanbod. Uh, er moeten meer kwaliteitstoeristen komen, zoals het er staat. En uh, meer richten op de zakelijke markt. Laten we even het evenementenaanbod uh, mee beginnen. wat kan er nog meer aan evenementen in Zandvoort? Want we hebben er al nou, 140, 150 op jaarbasis... Kleine grote evenementen natuurlijk. Ja, of soort evenementen. Uh, kijk, dit is een toeristische visie. Aha. Dus, hè, dus een, een visie, een gedachtegoed waar we naartoe uh, gaan. En dat betekent dat we hieruit beleidstukken moeten maken. Nou, toevallig is het evenementenbeleid... een van de, de eerste aspecten die we gaan oppakken. Uh, dus dit najaar... Gaan we echt starten om het nieuwe evenementenbeleid op te pakken? Het evenementenbeleid wat we nu hebben stamt uit 2006. En mm -hmm. uh, ja, de wereld om ons heen qua wet en regelgeving, maar ook gewoon qua, qua eisen: eh, milieu, geluidseisen. Uh, ja, die zijn veranderd sinds 2006. Uh, maar, maar er zijn ook gewoon ander soort. Evenementen in ja. Nederland gekomen. En waar willen we als Zandvoort ons op richten? We doen heel veel nu ook aan sport. Nou, ik zie daar echt wel een potentiële ontwikkeling in. Want Zandvoort is, naar mijn mening, echt een omgeving waar we heel veel aan. aan, aan Evenementen in mm -hmm. de trant van sport kunnen doen, dat doen we al, maar daar zit naar mijn mening echt nog, nog wel veel ruimte in. Maar cultuur bijvoorbeeld ook. Ja. He, dus uh, uh, ik denk dat we in zo'n antwoord echt nog wel wat ontwikkelpotentie op cultuur-evenementen. Ja. Op die uh, watersport ja. kom ik zo nog even terug. Maar worden bepaalde evenementen niet overgereguleerd? Ik was een, uh, in het Zonverskrant. Uh, was ik dat. Uh, we hebben een organisatie van Wereldse Smaken, wat we vorige week gehad hebben, die klaagde eigenlijk dat ze met steeds nieuwe regelgeving te maken krijgen. Dus het wordt steeds moeilijker om het te organiseren uh, op, allerlei, op allerlei gebieden. Ben je daarmee eens? of Wordt het een beetje overgereguleerd af en toe? Nou, ik zeg niet dat het overgereguleerd is, maar ik, ik zie wel in, in vergelijking met, met, met 15, 20 jaar uh, terug dat, dat er meer regelgeving uh, wordt, ja. uh, is. En soms is dat wel vanuit ons, vanuit de gemeentekant. Dus daar moeten we ook in het nieuwe evenementenbeleid goed naar kijken. Van wat, wat, wat vragen wij... En is dat nog wel van deze tijd. Ja. Maar het heeft ook gewoon met ja, uh, regelgeving van de Rijksoverheid uh, uh, te maken. Want er zijn natuurlijk wel afgelopen jaren bij evenementen wel wat veiligheidsincidenten geweest. En dan zie je natuurlijk een soort automatische reactie ontstaan, mm -hmm. dat we dat dan goed willen inregelen om te voorkomen dat er weer, weer een onveiligheidssituatie ja, dat is, dat is terecht, ontstaat. Ja. Ja. Uh, maar we moeten daar wel, want dat is het natuurlijk, oh, daar moeten we wel goed de balans in, in mm -hmm. blijven vinden. Wat voor soort evenement is het? Wat, wat voor doelgroep uh, staat daar uh, achter? En dat, ja, dat zegt wat over ja, de... de, de, de ja, de regels die je daarvoor ja, ja, ja. Uh, stelt. Ja, en je moet natuurlijk afspraken maken over het opruimen en, en, en het vuilverwerking en, en dat soort zaken. Dat is, dat is wel logisch natuurlijk, hè. Um, Oké, okay, um, over de watersport. We hebben natuurlijk uh, uh, de realisering van het watersportcentrum. Dat, uh, daar zijn we ook al een tijd mee bezig in Zandvoort. Maar dat, is, dat gaat ook niet uh, snel, hè. Het watersportcentrum wat eventueel bij de spot zou komen en er was een prijsvraag uitgeschreven. Ja, er is door de gemeenteraad een, een prijsvraag uitgeschreven ja, voor, de, voor een jaar rond watersportcentrum en die is ook door de gemeenteraad weer stop uh, Ja, die is gestopt. Gezet. Ja. En, uh, maar maar ja, dat, dat, de, de snelheid waarmee het gaat, dat is niet erg hoog. Nou, ja, als je het over, over het jaar rond watersportcentrum hebt. Dan ben ik het daar gedeeltelijk mee eens. Maar het gaat niet over een jaar rond watersportcentrum. Het gaat erom dat we zandwoord een markt in de watersport Absoluut, hebben. En als jij uh, gisteren liep ik even over de boulevard. Dan ligt de hele zee vol met uh, golfsurvers. Ja. Er stond best wel wat wind. Uh, er stonden golven. Dus de hele zee lag vol met groepen. Uh, golfsurvers. Golfsurvers die, die gewoon zelf. de individuele sport beoefenen. Maar ook gewoon groepen die dat. Uh, uh, die het golfsurfen willen. Uh, leren. Ja. Uh, ik, ik, ik zie kitesurfers. Ja. Ik zie dagelijks, gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. ligt die zee vol met sporters. Ja, absoluut. absoluut. Uh, en dat is echt. Echt een kracht van uh, Zandvoort. En daar moeten we uh, ook samen met de ondernemers op gaan inzetten. Want volgens mij ligt daar ook nog een groeimarkt in. Ja. En daar zou een jaar rond watersportcentrum een onderdeel van kunnen uitmaken. Maar ik vind dat de reguliere aanbod wat er op het strand is. Ook gewoon daar, daar ja. uh, nu zijn keuzes in uh, uh, kan maken. Want je ziet nu al strandtenten die zich wel echt op de watersport Absoluut. richten. En ja, een durfsportlocatie is er, moet het kunnen zijn met, uh, een, ja, als de zee hoog is met branding en zo, ja. met, uh, grote evenementen op het surfgebied. Zie je nog andere grotere sportevenementen eventueel, die even naar Stamford zouden kunnen komen? Ja, alles. Noem, uh, WK Beatvolleybal, ik noem maar wat hoor, maar uh, uh, dat soort zaken. Uh, kom er op deze kant op. Ja, uh, het strand. Is geschikt voor evenementen. Kan alles doen hè. Dus of Ik heb er geen verstand van zeg ik gelijk hoor, maar of dat nou heren of vrouwen is. Kom deze kant op. Nederlands kampioenschap, wereldkampioenschap. Ja, laten we met z'n allen kijken welke mogelijkheden er in Zandvoort zijn. We moeten ze wel even van Scheveningen afpakken, maar dat moet natuurlijk weer toch? Nogmaals, Zandvoort is badplaats nummer 1. Dus kom deze kant op. Dat ben ik helemaal met eens. Uh, Oké, okay, we gaan even naar uh, wat andere dingen die jullie uh, te horen kregen. Onder, van, onder andere van inwoners en van, van toeristen, zeg maar. Zonvoort uh, is verpauperd, het is ordinair, een patatdorp. Uh, dat werd ook al gezegd hè, over Zandvoort, toch? Uh, was ik dat in, in, in het stuk? Dat is wel gezegd, maar ja, ja, ja. En daar moet ja. je vanaf natuurlijk. Hè. De... Daar moeten we uh, uh, uh, zeker vanaf, maar dat heeft niks met deze toeristische visie nee, te goed. maken. Want daar willen we nu al vanaf, Tuurlijk, maar daar dat zijn wel de geluiden die af en toe ja. komen. Ja. ja, en over 17 jaar dan is het Badhuisplein uh, gerealiseerd. Dan, dan uh, heb je een Prachtig prachtige, prachtige entree ja. uh, in Zandvoort. Het ja. Watertoren staat mooi met appartementen en zo. Dus dat, dat, daar gaan we wel vanuit in ieder geval. Um, Oké, okay, we gaan even naar de, de, de bed-and-breakfast uh, zaken. Want die wordt beperkt. Uh, gehele woningen uh, mogen nog maar 30 dagen worden verhuurd. Uh, uh, nee, gehele woningen mogen helemaal niet worden verhuurd. Klopt dat nou of niet? Nou, even een kleine nuance. Er zit verschil in de toeristische verhuur van de gehele woning. Ja. Daar gaan we een beperking op doen. En de bed en breakfast. Dat zijn echt wel twee verschillende dingen ja. die ook... Die... Uh, af en toe door elkaar heen gehaald worden... in de buitenwereld. Mm -hmm. Maar we in het stuk echt wel nadrukkelijk uh, neer, neergezet hebben. Ja, waar we ons op gaan richten... is eigenlijk wat de toeristische verhuur... van de gehele woning. Uh, dus dat betekent eigenlijk, Hans... dat jij jouw woning verhuurt... Mm -hmm. en er zelf niet bent. Ja. Dus jij bent gewoon weg. Ja. Uh, dat mag nu... voor 120 dagen uh, mm -hmm. per jaar. En in de concept... Uh, wil ik terug naar 30 dagen. En dat, om, om, om de huizen be eventueel beschikbaar te houden voor de stondvoorzienwoners? Ja, ik, ik ben van uh, mening dat je, dat je wonen, puur wonen en, en puur verblijf uh, en dan de, de, de, de, de de winstgevende particuliere kant echt moet scheiden. De huizen in Zandvoort zijn er voor de inwoners van Zandvoort, voor onze jeugd. Ja. En dat betekent de huizen die er zijn dus beschikbaar moeten zijn om te kunnen wonen. En dat jij daar een noem ik me even plat, een bijverdienste uithaalt door een ja. bed and breakfast. Ja. Door als jij meerdere kamers hebt, een kamer te verhuren, uh, een, daar bedden in, de, de bed and breakfast, daar, dat, is geen, hè, dat, dat is gewoon een, een, een, een, een verdienste. Maar dan staat nog steeds jouw woning wel ter beschikking aan de woningmarkt. Ja. En bij een bed and breakfast uh, moeten de eigenaren aanwezig zijn, ja. dat vond ik ja. ook. Waarom is dat? Nou, omdat het jouw eigen huis is. Ja, ja, het is ja, ja. jouw ja. huis. Ja, jij woont ja. er. Ja. Um, en wat we nu zien is: um, de particuliere verhuur als jij 120 dagen uh, uh, verhuurt, hoef je, jij bent er niet. Dus het, uh, jij, jij zet je huis ter ja. beschikking aan mm -hmm. een toerist of ja. toeristen. En onttrekt het dus uit de ja, en markt. En daardoor zie je dus eigenlijk... dat er heel veel tweede woningen eigenlijk zijn. Hmm. En de mensen die een tweede woning... Ja. aanschaffen in Zandvoort... om het om voor de toeristische verhuur... Ja. aan te zetten. Maar dat ja. betekent dat... dat huis dat ook ontrokken wordt. Jouw dochter, en... ja, ja, ja, mijn dochter... Ja, ja, ja, ja, um, ja. um, moeilijker... aan een huis in Zandvoort kan... Uh, komen. Ik vind dat we dat... gewoon de gebouwen... die bestemd zijn voor toeristische uh, uh, uh, verhuur. Mm -hmm. ho ho ho hotels, dat soort ja, dingen. Dat ja. we het echt moeten scheiden van de woningen. Begrijp ik. Woningen okay. zijn ja. om te wonen. Ja. In een artikel in het Hanna zei je van ik bereid me voor op kritiek. Uit welke hoek verwacht je die kritiek? Nee, maar dat is uh, niet negatief geweest. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is positief. Uh, want Zandvoort vindt overal alles van. Absoluut. En dat is goed. Daarom zien we ook dat in de inwonersenquête die we uitgezet hebben, dat er heel veel reacties op gekomen zijn. Mm -hmm. Want Zandvoorters zijn betrokken bij ons dorp en vinden dus ergens wat van. En soms zijn ze blij met de dingen die ik zeg. En een deel van de inwoners zijn soms wat minder blij met de dingen eh, die ik zeg. En dat is juist goed. Dus de, de, de kritiek, laat je stem horen. En zoals we in gemeenten zeggen, ja. doe aan participatie. Ja dat juich ik alleen maar toe. Ja. Maar dat betekent wel dat op bepaalde punten uh, we, we wel het, het, het soms wat lastige gesprek met elkaar moeten ja, ja. Uh, voeren. Ja, die participatie kan door, uh, die, die, die, die, die visie ligt nu te inzagen tot 12 september. Ook, hij is ook te zien op de gemeente, ja. gemeentelijke website. Ja, kan hem gewoon natuurlijk. downloaden. Ja. En je kan uh, tot 12 september, hè, ligt hij te inzagen. Uh, en je kan eventueel als je er uh, iets van vindt, of uh, dan kun je een mail sturen naar toerisme.zandvoort.nl. Ja, je kan mailen, je kan schrijven. Ik roep op, lees het ja. en reageer. Want met z'n allen maken we Absoluut. toeristisch antwoord ja. Maken we debatplaats antwoord ja. En hoe meer... Uh, meningen ik hoor en hoe meer gesprekken ik kan voeren, hoe beter dit document wordt. Ik begrijp het. Helemaal goed. Uh, nou, ik wil je nog wat vragen over het Reuzenrad, maar uh, jij zegt van uh, Jan-Jaap de Klot is, uh, is daar uh, maar de woordvoerder van. Het reuzen, Reuzenrad wat niet uh, komt uh, dit jaar omdat ze maar tien dagen mochten staan. Uh, nou goed, uh, je hoeft er niks over te zeggen, maar uh, uh, iedereen vindt het wel jammer als je het zo leest, dat het Reuzenrad er niet staat op het Badhuisplein. Ja, ik, ik, ik ja. zie op, uh, op Facebook, Facebook zie, zie, zie, zie, veel reacties uh, ja. voorbij komen. Zowel positief, maar veelal ook wat kritiek uh, erop. Ja. ja. Wat ik voor de uitzending al, al, al zei. Ik, uh, ik uh, ken de precieze overwegingen niet. Omdat het ja. in, in de vergunning van het racefestival uh, ja. Ja. zit. En mijn uh, collega daar portefeuillehouder ja. van... Uh, ja inderdaad ja. Ja. Oké, okay, nou, dan laten we het hierbij... Uh, uh, los hartelijk bedankt... voor je komst. Of moet je... zeg je nog van... je bent enorm iets vergeten. Nee hoor. Nee, nee. We hebben het meeste uh, doorgenomen. Hartelijk bedankt voor je komst. En jij blijft... Uh, sowieso in Zandvoort. Hè? De rest van het college, tenminste... de uh, meerderheid van de college... Is, heeft nu vakantie. Ja, een nema. deel met, uh, met vakantie. En jij en blijft... Gert, Jan Jan Jan en, en, en, uh, ik en ik, uh, die, uh, nou, die ja, blijven even... in Zandvoort. Uh, nog een paar weken Mochten ze en weten wie te vinden. Hartelijk bedankt Lars en uh, we gaan met een beetje muziek uh, draaien. Ja, wat uh, gaan we doen? Isabel Geuransson is inmiddels aangeschoven. Bruce, uh... Bruce... Springsteen, nou dat is altijd goed. Hup, kom maar op. kom maar op. A down in my hands bust off the Ja, het is natuurlijk een doodzonde om Bruce Prinsdien uh, weg te draaien, maar we komen anders een klein beetje in tijdnood. Want uh, niemand minder dan Carina Veren, uh, die uh, zit al een paar minuten te wachten. Uh, goedemorgen Carina. Hoor je mij? Heb je Carina openstaan of niet? Carina, hoor je mij? Ik hoor u niet. Carina? Oh, dat is een beetje vervelend. Uh, hoe kan dat nou? Carina? Carina is heel ver weg, zo te horen. Uh, als het goed is, staat ze bij de reddingsbrigade. Hé, hey, Carina, goedemorgen. Goedemorgen, Carina. Van drie jaar bestaat het, al, hè? 101, toch? 101? 102. Ben je er nog? Ja, 102, nou, het gaat even een beetje mis. De allereerste eerste keer dat Carina in de uitzending komt. Vorig jaar honden. Ben je beter Carina? Nou, meer dan honden. Nou, we, we horen Carina niet. Uh, uh, ze gaat dus. We hebben nog één minuut. Ja. Eén minuut. Oh, nog één minuut. Nou, dan ga ik het even voor uh, zeg maar een beetje aankondigen. Ze staan bij de reddingsbrigade bij Stefan Kolijn. En uh, dat komt omdat uh, vandaag natuurlijk het uh, hoogseizoen begint. Uh, de, uh, scholen hebben hier ook in deze regio... ...in een heel Nederland-Noord uh, uh, zeg maar, op vakantie gekregen. Ja, inderdaad. Carina, goeiemorgen. Beden. Hoor je mij of niet? Carina, hoor je mij? Nou, oh, we moeten dit toch even... Hoe kan, nou... Hoe kan het nou dat ze mij niet hoort? Hoor je mij Carina, of niet? Hallo? Hallo, hallo. hallo? Ja, wij, wij zitten elkaar nu een beetje hallo, hallo te zeggen, maar ben je er of niet? Nou, zet hem nog maar even aan. Probeer het nog eens. toch nog het einde meegemaakt van de bos my hometown Karina, uh, ben je er nu? Hans, ik hoor je niet hoor nee hoor je mij niet, nou ga maar, uh, ga maar beginnen met uh, uh, Stefan Collijn van de Reddingsbrigade hoe kan het nou dat ze mij niet hoort? hallo Hans ja, Karina, uh, ik uh, ben er, maar uh, jij kunt beginnen hoor. Hoi. U begrijpt het, dames en heren. Wij horen jou wel, maar wij horen jou wel, maar je mag gewoon beginnen. Ik ga je erop zetten. En ik geef zelfs een 10 seconden en dan begin je. Nou, als het goed is gaat Carina nu beginnen met de reddingsbrigade. Het is even uh, een klein beetje borstelen met de techniek, maar het komt allemaal goed, geloof ik. Want inmiddels zit ook uh, Birgit van Eigen al klaar voor uh, het wapen, wapen live vanavond. Dat is uh, leuk. Blijft het droog, denk je, Carina? Ja, blijft het droog, Birgit, denk je? Lekker. de muziek? Nou, nu... Ik... Beginnen nu, beginnen komt... maar. Als je het gehoord, dan mag ik beginnen. Ja, ik, heb, ik doe gewoon een jingle. Als je de jingle hoort, daarna kan je gewoon beginnen. Is het lukwerk? Nee. Is het zaterdag weer? Nee, het is gewoon goeiemorgen zandvoer en dan zet ik je aan. Ja, goedemorgen Zandvoort. Ik sta hier bij de reddingsbrigade, reddingspost Piet oud. Uh, ik sta hier lekker in de wind, de oranje vlag wappert en ik sta hier al een tijdje en toen hing de vlag er nog niet. Maar het is winderig, bewolkt. Uh, ik vroeg waarom hangt die vlag nog niet, want ja, uh, de golven zijn best hoog. Maar uh, ik loop even naar binnen, dan kan ik die vraag meteen laten beantwoorden door. Stefan Colijn, die staat hier binnen uh, klaar. Stefan, ik vroeg me af, ik kwam hier vanmorgen en toen was de vlag nog helemaal niet uit. Uh, nu hangt die wel, de oranje vlag. Hoe kan dat? Ja, dat klopt. Naar nou, toen je er vanmorgen was, uh, was ik alleen. En als ik alleen ben, ben ik eigenlijk geen operationele post. Dus wij wachten er altijd tot wij uh, genoeg man hebben uh, voor de basisbezetting om dan de vlag te halen. En zoals je ziet, nu hangt die. Ja. En wat houdt de oranje vlag ook weer in? Oranje vlag betekent dat de post vandaag geopend is... en dat mensen bij ons aan kunnen lopen voor EHBO of vragen. Okay. Ja, want uh, gisteren is natuurlijk de zomervakantie begonnen... voor uh, de basisschool in Noord. Nou, uh, nu is het vrij rustig op het strand. We hebben net wat uh, kiters gezien... en wat uh, mensen die surfles gaan krijgen. Maar stel, er is straks nou weer een mega topdrukte. Hoe bereiden jullie daarop voor? Ja, goede vraag. Hoe bereiden we ons voor? Eigenlijk uh, zijn wij natuurlijk 24-7 bereikbaar. Uh, en echt de topdrukte, dan uh, kijken we eigenlijk wat kunnen we verwachten aan, aan men, stromen mensen. Hoe ziet het weerbeeld eruit? Hoe ziet de zee eruit? En we proberen dan zoveel mogelijk uh, daarop uh, in te spelen met de beschikbare luifgaarden die we hebben. Uh, en het materiaal. Dus alles kip-top in orde. En uh, ja, hopen op uh, mooie zomersdagjes. Nou, het ziet er hier ook echt super mooi uit. Ik heb net een kleine rondleiding van je gekregen. Uh, hoeveel mensen lopen hier rond eigenlijk op zo'n topdrukte dag? Ja, dat is, dat is afwisselend. Uh, ik denk dat we op dit moment zo'n 80 actieve lifeguards hebben. Uh, maar dat betekent niet dat ze alle 80 natuurlijk op het strand zijn. Um, op dit moment hebben we een mannetje op vijf hier op deze Noordpost zitten. En ook nog een paar op de Zuidpost. Uh, het weer is niet zo naar dat we nu een volle bezetting uh, nodig hebben. En naast deze mensen op het strand hebben we ook nog een alarmvloeg. Dus mocht er echt iets aan de hand zijn, dan uh, worden mensen opgepiept. Oké, okay. uh, ik vroeg me ook af. Stel, het weer gaat vandaag veranderen. Uh, de stroming wordt sterker. En je moet de rode vlag hangen. Mag dat zomaar? Kan dat zomaar? Nee, de rode vlag uh, mag we niet zomaar ophangen. Uh, dat is iets wat uh, de burgemeester uh, bepaalt... Um, daarin kunnen we natuurlijk wel een stukje voorlichting richting de burgemeester geven. Want wij schatten de situatie zo in dat het nu verstandig is om een rode vlag te reizen, Maar nee, we hangen hem niet zomaar op. Ja, want uh, je bent laatst uh, op de scholen geweest om ook uh, voorlichting te geven. Uh, want ja, ik vroeg me ook natuurlijk af, als het hier zo druk is straks... Uh, ja, daar raken natuurlijk ook wel eens kinderen kwijt. Kinderen lopen de verkeerde kant op. We weten niet meer waar hun ouders zijn. Zijn jullie daar ook voor? Ja, ook daar zijn we voor. We, we zien dat toch wel heel veel gebeuren. Kinderen die hun ouders kwijtraken. Of, uh, of ouders die hun kinderen kwijtraken. Dat zijn twee verschillende dingen. Um, ja, en die, en die komen ook bij ons om, uh, voor een hulpvraag. En dan helpen we ook uiteraard mee zoeken. En uh, hebben jullie tips voor de ouders misschien? Uh, wat ze zouden kunnen doen? Uh, want ik zie daar in de pot iets moois staan... wat je ook in de klas hebt uitgedeeld. Uh, misschien is dat wel heel handig... om. Ja, te vertellen dat dat in ieder geval misschien hier opgehaald kan worden. Ja, ik denk de, de belangrijkste tip is, en dat is misschien een beetje een uh, ja, open deur, maar uh, let goed op je kinderen. Ja. Um, spreek met je kinderen af een heel herkenbaar punt uh, waar je zit. Dus spreek niet af dat je zit bij uh, de gele uh, frietcar op het strand, want die is, uh, die is beweegbaar. Of die oranje auto die voorbij rijdt, maar spreek een duidelijk punt af. Uh, ja, en loop langs op onze rengsposten voor uh, zo'n mooi polsbandje waar je net naar refereert. Ja. Uh, daar kunnen we een 06-nummer en naam op uh, zetten. Dus mocht dan het kindje kwijtraken, uh, dan hebben we in ieder geval een telefoonnummer om ouders te bellen. Oké, hey, supergoed. En uh, als ik nou uh, een stukje schelp in mijn voet heb, dan mag ik hier ook uh, even langs lopen, toch? Als ik nog kan lopen. Ja, ook dan uh, mag je gezellig langskomen. Ja. Ja, jullie zijn geen huisartsenpraktijk. Jullie proberen natuurlijk wel... Uh, zoveel mogelijk te helpen, maar mocht het stukje schelp bijvoorbeeld er nou echt niet uitgaan, dan verwijzen jullie door, neem ik aan. Maar jullie gaan het wel proberen. Oké. Okay. En ja, hoe vaak gebeurt het nou eigenlijk dat er uh, mensen gered moeten worden? Heb je iets van facts? Nou ja, die hebben we zeker. Ik denk dat we in 2022 uh, iets meer dan 660 personen uh, geholpen hebben. En dat zijn niet allemaal reddingen. Dat, dat zijn er zo'n 10 echte reddingen geweest. Uh, en de rest dat zijn uh, ja, andere inzetten. Denk aan een vermissing of bijvoorbeeld een watersporter die in het probleem is. Uh, en natuurlijk ook EWO's, waarvan we kleine EWO's hebben als een pleisterplakken tot aan iets groter. Uh, denk aan onwelmeldingen bijvoorbeeld. Ja, dat, hebben we, dat, dat, dat is een beetje wat we doen. Ja, ik zie 179 vermissingen. Dat is echt heel veel. Tenminste, zelf valt het wel mee gezien het aantal mensen dat hier in Zandvoort komt in de zomer. Ja, eh, eigenlijk is altijd eentje, el, el, el, elke een is te veel, denk ik. Um, maar inderdaad, het is, een, het is een hoog aantal. En dat, uh, dat zijn er met name heel veel uh, kindjes die, uh, die kwijt zijn. Ja. Um, ik vraag me ook af, ik zie hier allemaal jongeren ook zitten aan de tafel uh, Ze zijn nu leuk een leuke spelletje aan het doen Want ja, er is nu niet heel veel te doen Maar uh, hebben jullie veel uh, jongeren die zich hier aanmelden Om te helpen bij de reddingsbrigade Want het is allemaal vrijwilligerswerk, neem ik aan Ja, het is inderdaad allemaal vrijwilligerswerk um, En dat doen we omdat we dit echt heel leuk vinden De aanwas uh, met jongeren, die, uh, die is er uh, Het zijn er nooit genoeg dus we kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Maar uh, vanuit, we hebben natuurlijk de, zwem, uh, de zwembadopleiding. Uh, uh, en vanuit die hoedanigheid stromen de jongeren vaak door naar onze jeugd-JPB, uh, Junior Beach Patrol opleiding. En dan kunnen ze verder het traject in naar Lifeguard, uh, Junior Lifeguard, Lifeguard, Senior, met de, met de specialisaties. Um, maar inderdaad, er is, uh, er is gezellig wat jeugd en uh, het is een leuke gezellige club hier. Ja, want er wordt ook lekker gekookt nu alvast voor vanmiddag. Ik ruik al iets van courgettesoep. Dus dat doen jullie ook. Zorg dat je goed en gezond eet. Want stel er gebeurt wat, dan moeten jullie natuurlijk wel genoeg en goede energie hebben om te helpen. Want ik zag net ook die wetsuits hangen. Uh, en ik, ik weet nog van mezelf hoe lang het duurt voordat ik zo'n pak aan heb. Stel je moet die snel redden, dan heb je toch geen tijd om... Zo'n wetsuit helemaal aan. van ZFM. Nee, uh, afhankelijk van de situatie uh, bepalen we of, het, uh, of er een wetsuit nodig is of niet. Uh, ik denk in dit geval uh, zouden we gewoon in het zwembadje de zee inlopen. Oké, okay. maar dat is dan nu niet te koud. Dat je zeg maar zelf eventjes dat je adem stokt als je de zee nu inrent. Zo. Hup, à la minuut. Ik denk afhankelijk van de situatie zal de adrenaline het overwinnen van, uh, van het koude gevoel. Ja. En hoe lang ben jij al betrokken bij deze reddingspost? Oh, dat is een hele goede. Ik denk sinds 2012. Ik ben ooit gekomen hier uh, door, een, door een vrienden van mij. Uh, ben ik eerst in een roeiteam, wat uh, we toen nog deden, uh, binnengekomen. En uiteindelijk uh, vond ik het leuk en heb ik de opleiding uh, gedaan. Buiten onder maar weg zo. Uh, tot, tot vandaag. Ja. Oké, okay. en je hebt zelf uh, natuurlijk kinderen. Hoop je dat zij dan ook ooit hier terecht gaan komen? Nou, ik zou het wel heel leuk vinden, maar ik, uh, ik weet niet zeker of zij het uh, net zo leuk vinden als... Ze uh, zijn oh. nu nog bezig met hun uh, zwemdiploma's, neem ik aan. Ja. Oh. Nou, en heb jij nog iets wat je, ik vroeg het net al, een bijzondere situatie die is bijgebleven uh, in de afgelopen jaren? Dat je zegt, nou, dat uh, is wel een hoogtepunt van mijn werk hier? Nou, niet echt uh, niet één bijzonder geval. Er gebeuren hier best wel veel uh, bijzondere ...tolfijnen voor de kust... Uh, ...het elke keer een landen van vrouw een trouw... ...maar helikopter op het strand vind ik een bijzondere... Uh, ...maar We gaan er mee stoppen met de, deze muziek, want uh, ja, het is uh, 13 minuten voor 11 En we gaan praten over het uh, Live. Hoe, hoe, hoe moet je het noemen, Birgit? Welkom. Hoi. Uh, nou, Wapen Live in Concert. Wapen, li ja, wapen Live in Concert, dat klinkt helemaal wel goed. Hè? Ja, ja. Dat gaat vanavond gebeuren, vanaf ja. half acht. Yes. Je hebt weer een groot podium uh, staan. Ja, we zijn nu aan het opbouwen. Ja? Zo'n... Uh, ja, zo'n uh, oude witse... Uh, Die grote... Groot, uh, podium, ja. En dit doe je één keer in het jaar, zo'n ja. zo groot evenement. Ja. Want je hebt elke donderdag heb je ook nog live in, in, het, in het Wapenverzand voor, dat klopt hè? Ja, dat klopt. We hebben elke derde donderdag van de maand live muziek. En daardoor hadden we dat vorig jaar, hadden we het op zaterdagavond derde donderdag live in concert genoemd. Maar niemand begreep dat. Ja. Dus, uh, ja, daarom vraag ik het ook even. Dus daarom hebben wij dit jaar hebben we het omgedoopt in Wapenlife, in concert. Maar het is wel uh, een voortvloeiing van uh, de elke derde donderdag live muziekavond. Ja. Want uh, dan komen ze met z'n tweetjes of uh, weet je wel, en is het een beetje semi akoestisch En nu staat dus een selectie van uh, bands die het afgelopen jaar hebben Opgetreden staat dus vanavond in uh, volhoornaad op het podium. Ja, daar gaan we vanavond zo, zo even leuk. over praten. Dat is hartstikke leuk. Dan gaan ja. we eens even de bends doornemen ook. Um, um, uh, ja, want je hebt het hartstikke druk daarmee waarschijnlijk. He? Met ja. het organiseren. En tussendoor ga je nog even trouwen, ga je nog even ja. huwelijksreis. Gefeliciteerd ja. trouwens nog, Dank met je huwelijk. Uh, ja, want je, je, heb je er allemaal tijd voor om het allemaal te doen. Ja, nou ja, het is mijn. Uh, <lacht> het, het is mijn je werk. Je. Ja. Nee, en je passie ook, ja, ja. volgens mij ook ja. Dus uh, ja, vorig jaar was het. Een Succes. En daar ben ik ook nog even mee te kijken. Was, was hartstikke leuk. Ja. En er zijn een paar bands die ook vorig jaar hebben opgetreden. Die Groningers, uh, AMK-band ja. Groningen. Maar iedereen die er nu op staat heeft in het wapen opgetreden. Oh, die heeft in het wapen ja. opgetreden. Maar vorig okay. jaar op het grote podium waren andere bands die het jaar daarvoor... of eigenlijk twee jaar daarvoor, vanwege corona, hebben opgetreden in het wapen. aankomend jaar gaan we weer een selectie maken van de bands die dit jaar... Uh, optreden. Ja, dat is helemaal duidelijk. Ja. Misschien kun je het nog één keer herhalen. Nee, nee, ik begrijp het hoor. <laughs> <Maar, laughs> oké, okay, want uh, bij, bij ons zit ook, uh, ik was even je naam kwijt, maar... Rafael. Rafael, ja. Rafael. welkom, ja. Rafael. Okay. Want ik hoorde dat jij in twee bands zat uh, op zit, die, ja, die ik... vanavond dus optreden. Ja, als uh, redelijk verse zandvoort, dan ben ik inmiddels stamgast bij Ibrie. Dus, nou, ja, doe je goed. En ik speel wel eens in een bandje, dus ja? uh, vandaar. Dus, uh, Wat speel je? Ik bas. Oh, je basgitaar, oké. Okay. Ja, ik ben hier eigenlijk gekomen via Van Castle Live, daar ik. Ja. Uh, maar ik heb nog een heleboel andere bandjes. Waaronder ah. de Bluesband. De, de, yeah, de Niels Bluesband. Dat is de, de middelste band. Ja, met de dijk vind ik ook nog een groot. vanavond zo, niet, Dat was er vorig jaar wel. Nou. Uh -huh. En dit jaar speel ik ook mee in Arne and Friends... En dat is een spektakel, maar dat moet je zelf doen. Ja, dat is de laatste band die ja. optreedt, geloof ja. ik. Hè? Waarom is het een spektakel? Je moet het zelf zien natuurlijk, maar waarom ja, zou het een spektakel het zijn? Zien, inderdaad. En dat zijn vijf muzikanten die eigenlijk niks met elkaar spreken. Het komt gewoon. En, en dan het gaat, gaat het gewoon. Ja, ja, ja, en daar bos je ook bij gewoon. Ja. Ja, net als de burgemeester van Zandvoort, he. die uh, Mannenburg. Ja, daar, ja die, David die, uh, doet ook pas als door... bij, bij Van Kessel Ja, Van Kessel uh, uh, speelt hij uh, ook mee, inderdaad. Ja. Dat dus schrijf ik graag voor hem op. Ja, nee, hartstikke goed, ja. begrijp ik. Uh, ja, we, ja, we staan ook bijna zes avonden in een week uh, op het podium. Wat valt dat mee? Nou, als je het een beetje kunt doseren, dan lukt het ja, allemaal wel. Moet het moet wel. wel een hobby blijven. Ja. He, maar goed, uh, Brie heeft haar passie en ik heb mijn passie. die ja. we kunnen wel leuk aan elkaar hebben. Ja, begrijp ik. Ja, je zei net, van, uh, als, als uh, net Zandvoort, je, je, je woont sinds kort in al. Nou, nu, 2,5 jaar inderdaad. Ah, ja, ja. Ook via de muziek hier gekomen. Ja, ook via de muziek? Ja, door. via Van Kessel. Ook via ja. Patrick. Dat ja, ja, ja. Nou, was goed. Wat ja, Patrick vond het wel heel belangrijk dat ik dan wel in Zandvoort ging. Ja, dat klopt dat hij weer dat begrijpt. Ja, dat vraagt in iedereen. Hè, dat ja, ik. precies. Ja, ja. Lekker ja, makkelijk ook voor. Uh, nou, oefen, is dat druk hier? Ja, oefenen jullie ook hier in Zandvoort of niet? Nou, repeteren met uh, Van Kessel doen we niet zo gek vaak nee? eigenlijk. alleen ja. maar met nieuwwerk en dergelijke. Ja, ja. En verder wordt hier inderdaad ook in Zandvoort geoefend. Ja, ja, ja hartstikke leuk. Um, uh, nog even naar uh, Birgit, want uh, ja, vanavond gaat het gebeuren, uh, Frank Vink gaat alles aan elkaar praten. Ja, hè? Ja, nou, Frank, leuk. Ja, Frank is bekend ook van de muziekquiz, ja. heeft die vorig jaar ik meegedaan bij, uh, bij Laura Hardy. Ja. Dat was hartstikke leuk om te doen. Ja, hij weet echt alles van hij muziek. Hij weet heel super, veel uh, van muziek. Ja, he, ja. is heel leuk. ja. En, en, en, hoe gaat hij dat doen, uh, gewoon uh, die bands aankondigen? Ja, ja, en, hij en, heeft, uh, we, hebben, we hebben wat leuke weetjes, dingetjes en zo verzameld, maar hij kan uh, altijd hij kan sowieso honderd uitpraten over ja, muziek. Zeker, ja. En ja. hij heeft toen, destijds... toen we samen met Marcel en Suus... vrienden uh, van het Live uh, deden... heeft hij ook een deel van de presentatie op zich genomen. Ha. En ik heb hem wel eens gezien in het circus... natuurlijk met die, uh, met die avond, weet je wel. Zo'n uh, so spelletjesavond. Ja, ja. En dat is gewoon heel gaaf om te zien. Want dat doet hij gewoon hartstikke goed. Dus ja. ik heb hem gevraagd. En hij vond het leuk om te doen. Dus ja. Ja. Vorig jaar miste dat een beetje, weet je... de presentatie en het aan elkaar praten. Dus... Uh, uh, was er was ook niet veel duidelijk. Het was een fantastische optreden en die bands waren top. Maar uh, dit jaar wordt het nog beter. Ja, want ja. ja dus dat dus niet. Uh, nee, nee. Het hè, dat moest een beetje. Niet al, mis. Ja, nee, dat, nou, ja, het ging meer. Op een gegeven moment gaan ze spelen. En dan, ja, dan is het weer dat goed, maakt he? het verder ja, niet ja, uit. Nee, ja. nee. Wordt het uh, redelijk weer vanavond? Heb je ja, ik heb, het gekeken? Ja, overdag zou het een beetje regenen. Het is wel een beetje bewolkt. Maar uh, de temperatuur is in principe goed voor zo'n festival. Want het moet ja. het niet te heet zijn. Dus uh, en ik, volgens mij blijft het droog. Ik ga ervan uit dat het droog blijft, weet je. Ja, daar moeten we ook van uitgaan. Ja. Hey, Frank heeft ook de Waalzeld gehad, hè? Wat, ja. Was dat die ook alweer? Uh, Kostenstraat, waar. Oh, nu uh, ja, de Kostenstraat natuurlijk. Ja. En dat was een rockcafé, wat ja, was het? Ja, ja? De, de, als de heren ging. Ik ben er pushen, nooit geweest, die, uh, die toiletbak was die mond van uh, Rolling Stone. Oh ja, ja, ik die, uh, de, ja, ja, ik was nog best wel jong toen. Ah, dat ah, was wel ah. leuk. Ik weet niet of die er nog zit. Ik heb eigenlijk nee. geen idee. Ja. En wil jij hem ook gaan transformeren tot echt een muziekcafé? Want... Nou ja, wij doen dit natuurlijk al uh, ja, vier jaar. jaar, jaar. En, ja, ja, ja, ja. Um, en nu hebben we dit jaar dan twee grote, grote festivals alleen, zeg maar. Dat, mm -hmm. dat klinkt een beetje raar. Maar alleen met het Wapen hebben we natuurlijk vanavond Wapen Live en Drukwerk over twee weken. Omdat ik dan... Is het over twee weken al? Oh? Ja, is ja? want dan ben ik jarig. Dat, vind ik, vind dat is ik gewoon een verjaardesgedootje cool. voor jezelf. ja begrijp Nee, ik. voor Zandvoort. Ja, voor Zandvoort inderdaad, ja. ja. En, um, maar die spelen binnen hè, bij jou? Ja, ook op groot podium. Oh ja, oh, die komen voor ja. de speelden ze binnen. Ja. Klopt ja, hè? Maar, ja, dat was, dat was speciaal, intiem. Dat was ja, ja, ja een ja, ja. van hun naar ja. mij. Ja. Dat is heel bijzonder. Nou. <laughs> ja. Ja, hou je ja. nog steeds contact met die gasten ook? Ja, ja, ja dat is wel hoor. Oh, ja. ja, maar ik was toen ook de dag daarna werd ik, uh, werd ik wakker en toen uh, keek ik op mijn telefoon. En toen kreeg, had ik een vriends, vriendschapvoorstel of vriendschapverzoek... Ja. Uh, Harry Slinger wil vrienden met je worden op Facebook. Toen dacht ik: Wat de fuck is hier gisteren gebeurd? <laughs> ik, dit kan niet, serieus? <laughs> ja, ja, leuk maar toch? Super, die, zijn, die gasten zijn zo lief. Ja, en, en Echt, super en relaxed ook een, ja, waarschijnlijk. Heel ja. leuk. Ja. Maar die komen dus ook, ga je de wereld op het grote podium? Ja, doen. zeker wel. Ja. En zijn zij de enige dan? Of ja, zijn er meerdere? We hebben vooraf dan een, de, de Dennis. Dat is, een, ja, is eigenlijk een evenementenorganisator, maar dat is een superleuke zanger en entertainer. Ja. en DJ, weet je wel. Dus die, die gaat het publiek een beetje opwarmen. En dan, uh, en dan komt drukwerk. Oké. Okay. Dus, uh, en de, daarna komt nog weisseling. Kessel Live. Nee, nee, <laughs> ik, hoop, ik hoop dat hij nog met de Formule 1 uh, mag. Ja, oh, dat zou, ja, dat zou dan mooi zijn moeten we zijn nog natuurlijk. even over ja, babbelen. Ja, ja. <laughs> hey, en er staat ook een voetdruk vanavond, ja. begreep ik? Ja, Gio. Gio. Die, uh, hij is uh, uit, de, uit het dorp wel verdwenen, althans. Uh, hij is nog op de boulevard natuurlijk, maar hij is naar... Hoe heet het daar? Um, uh, ja, we misschien ingegaan. Nou, de nieuwe rekenen. meerpaal is hier. Oh, daar, ja, ja, ja. En, uh, ja. Maar hij heeft vorig jaar ook op het plein gestaan. Mm -hmm. En hij staat er met drukwerk ook. Dus dat ja. is wel tof. Ja, weet top. je wel, de, onze keuken dicht. En dan heeft hij. Um, ja, dan dus kan je bij hoeft, hem een napje eten tot, ja. uh, tot laat. Dus dat is ook wel lekker. Ja, zeker. Ja. En het begint ja. om half acht vanavond. Half acht, hè? ja. En uh, tot hoe laat is het? Ja, 12. Je moet om twaalf uur stoppen denk ik hè? Ja. Nee, half één moeten we uiterlijk stoppen, maar 12 twaalf uur gaan we stoppen. Ja ja ja, okay. <laughs> en, wat zijn je verdere plannen nog in de toekomst zeg maar? Grotere bands hierheen halen? Oh, uh, nou... Hoe springt jullie uh, net te Ik noem maar wat Ja, als het, ah, het maar lekker, Maar, ja, ja. maar um, uh, even denken, de, de derde donderdag live uh, muziek elke maand blijven we doen, dus volgend jaar hebben we gewoon weer een wapen live. Uh -huh. Ik uh, moet je heel eerlijk bekennen dat ik twee van die grote festivals ook best wel heftig vind. Ja, dat geloof ik, ja. En ja. toch ook wel groot risico. Dus, uh... Ja, is het risico groot? Ja, dat zal wel, hè. Ja, is het, het kost wel wat, hè. Dus ja, dat zal best. En, uh, en het wapen is maar het wapen. En ja. het is niet uh, dat je dat met, uh, zoals wat andere festivals doen wij met SEP. Ja. Aankomende zaterdag is weer Amsterdamse avond. Ja. En dan heeft iedereen wat. En dat doen we dus met twaalf andere cafés, deelnemers. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik volgend jaar dan alleen de ZEP-festivals doe en WapenLive. Want ah, dat is ook wel. Goed. elk weekend iets is wel heel heftig. Ja, Want jij had via Facebook wel gevraagd om sponsors. Hè? Ja, zijn nou ja nog dat uh, trouwen tussendoor heeft een beetje te veel uh, okay. van mijn energie gekost... dat ik niet op sponsorjacht je, ben gegaan. Uh, kunnen ze straks jou nog bellen? Van, uh, die bandjes <laughs> ja, heb je liggen waarschijnlijk, of <laughs> ja, niet? tuurlijk. <laughs> nou, bellen allemaal naar... Uh, gooi er 500 euro tegenaan en je hebt, nou, je hebt een mooie avond, denk ik. Hè, ja, met, uh, met bandjes en... Uh, <laughs> ja, <een> bandje. <laughs> En uh, de eerste biertje is ook nog gelaten, waarschijnlijk. Dus uh, niks in de hand, toch? Nou, ik wens je enorm veel succes uh, vanavond. Jij ook uh, met die twee bands. Dankjewel. Dat gaat wel, lukken, Dankjewel. Ik kom zelf absoluut kijken. Ja, en, uh, Ja, hartstikke leuk. Vorig jaar vond ik het ook heel gezellig. Ja, en, uh, ja het moet wel droog zijn. Hoor. Ja, ja, dat zal het wel. Dat ja, altijd dat altijd wel. wel goed, hoor. Dus vanavond allemaal naar het gasthuisplein. Da daar is het allemaal te doen. Ja. En uh, ja, vanaf half acht tot, uh, tot half twaalf, een beetje hè? kwart voor ja, twaalf. twaalf, twaalf, twaalf. Ja leuk, ja. twaalf uur, ja. nou kijk eens aan zeg. En dan moeten we vooral niet vergeten Arne en Frens hè, wat jij zei. Ja, je moet ja, even allemaal even hè vergeten ja, hè, dat, dat is de, de laatste band, dus je moet er heel aan blijven en blijven bestellen en uh, dan komt ja. het helemaal goed. Hé, hey, dankjewel voor je komst en ik wens je heel veel succes vanavond en jij ook trouwens. Ja, oké bedankt. Zit hier alleen in de trein en ze duikt in naar jas En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt maar ze lacht Ze huilt maar ze lacht Ze loopt door een wereld die niet tijdig voelt Onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt Want nooit gaat het slecht ze blijft ze loopt met z'n mee en ze lacht. Ze, ze huilt maar, ze lacht. Te schuilen, haar beter ik voor haar ware gezicht te ruilen. Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden? Als ze als ze helpt, en niet af.